Hallo, hier is weer Robert met deze keer een opmerkelijke glimp van het mogelijke leven van de beroemde Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist en theoloog Sir Isaac Newton. Onlangs las ik met veel plezier de geheime Newton van Geert Kimpen. In volle vaart sleept deze romanje door het avontuurlijke, bijzondere, ja soms zelfs geheime leven van een van, nee, de belangrijkste wetenschapper aller tijden. Isaac Newton werd tegen het midden van de 17e eeuw geboren en wist het boerenmilieu van zijn ouders te ontstijgen door zich toe te leggen op de natuurwetenschappen. Hij ontdekte de differentiaalrekening en de integraalrekening, beschreef de zwaartekracht en formuleerde zijn wetten van Newton, die hem tot grondlegger van de klassieke mechanica maakten. Zonder Newton zou de wetenschap er aanzienlijk anders uitzien. Maar wat verder fascineert is, en daar komt het proza van Geert Kimpe goed van pas, wat het nou was wat hem werkelijk dreef. Wie was die man achter alle experimenten en stellingen? In de geheime Newton leren we hem kennen als briljant, serieus, een beetje een nerd, gevoelig. Maar hij was geen een rationele atheïst. Hij geloofde in een hogere macht en zag zijn werk als een poging om de schoonheid van de natuur te verklaren. Daarbij hield hij zich ook uitputtend bezig met astrologie, alchemie en kabbala, gebieden waar nu menig wetenschapper zijn neus voor ophaalt. We weten nu dat Newton verlaten werd door zijn moeder als jongetje liever met meisjes speelde omdat hij jongens te ruw vond en dat hij als volwassene nooit een liefdesverhouding heeft gehad met een vrouw. Was dit zomaar de zonderlinge natuur van een excentriek geleerde of was er wat anders aan de hand? In de vertelling van Geert Kimpen heeft Newton een hartstochtelijke relatie met een man, jawel. Zoals de vallende appel hem deed inzien hoe de zwaartekracht zou kunnen werken, zo opende een Zwitserse jonge man hem de ogen wat betreft de liefde. Hier een passage uit het boek waarin beschreven wordt hoe Newton zijn ware gevoel ontdekt. <tus> Natuurlijk, stamelde Isaac en hij werd opnieuw geraakt door de mahoniehouten glans uit de ogen van de Zwitser. Ik geloof dat we best veel met elkaar te bespreken hebben. Dat denk ik ook, zei Fatio, die met zijn gezicht zo dicht bij Isaac stond... dat zijn frisse adem hem als een briesje koelte toeblies. Hij hield Isaacs hand stevig vast, terwijl er iets van een vage, haast verleidelijke zweem om zijn lippen speelde. Isaac kon zich niet bewegen. Hij voelde zich worden in zijn maag en licht in het hoofd. Zijn lippen zochten naar woorden maar doordat zijn hart in zijn keel klopte, kreeg hij geen adem. In een ongemakkelijke langdurige stilte verdronken hun ogen in elkaar. Geen van tweeën wisten ze hoe ze zich uit deze betovering konden bevrijden. Isaacs lip beefde zachtjes toen Fatio's blik hem geruststellend leek te zeggen, Toe maar! Toen, alsof de natuur hem zelf leidde, drukte hij zijn lippen op die van de jonge man en kuste de twee vreemde zielen elkaar langdurig, terwijl hun handen hongerig elkaars lichaam verkende, alsof een mysterieuze alchemie hen samenbond, zoals in het mystieke gedicht van Ibn Hazem waarin de ziel van de minnaar verlangt naar de ander zoals ijzer wordt aangetrokken door een magneet. Tot zover dit fragment uit de geheime Newton. Wie had dit kunnen denken? Newton, die ook bekend is om zijn kleurentheorie. Newton, die door een prisma kijkend tot de ontdekking kwam dat wit licht alleen maar wit lijkt. Omdat het een samenstelling is van de verschillende kleuren van de regenboog. Precies, de regenboog.